15 graden worden. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A12 vanuit Utrecht richting Den Haag. Daar staat dus Rewek en Knoop het Gouwe 2 kilometer. Dat komt door een gestrande auto die blokkeert bij Knoop het Gouwe 1 rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 En hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live van 2 tot 6. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox tweede jaargang nummer 14. Um, het is vandaag 5 maart 2015. En we zijn met dit programma te beluisteren op de kabel op 104.5. In de op 106.9 en via het internet op ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Een heel druk eerste uur, want we hebben twee weken nieuwe binnenkomers in de top 40 van 50 jaar geleden te behandelen. Er zijn er negen en we hebben de tip van Willem... en daarnaast nog een stuk of vijf leuke nummers. We beginnen met Little Richard en Kiss. Veel plezier. Child. Meneer van Kiss met uh, I Was Made For Loving You uit 1979. En we begonnen met een nummer uit 1956. Jawel, heerlijk nummer van Little Richard en Long Tall Sally. We gaan nu uh, nee, 180 graden <laughs> gaan we omdraaien. 360 graden, dan blijf je op dezelfde plek natuurlijk. Maar 180 graden gaan we omdraaien, want we gaan uh, niet Engelstalig doen. En uh, we gaan het uh, uh, uitleggen hoe het heet. Het heet niets. Er is niets. Julien Claire.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 En oh, zonne, très bien. Est-ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire en rapportant le dufet qui était sonnig un beau matin? et ce qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan? 1974 scenario. Dat was Julien Clerc. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden en we moeten eerst gaan beginnen met die van 26 februari van 50 jaar geleden. Want dat hebben we verleden week niet gedaan. Toen zat Willem de Zwart hier, waarvoor nog steeds mijn hartelijke dank. En um, dus hebben we die uh, week even in te halen. En het waren er maar zeven en van deze week van 5 maart 1965 zijn het er drie. Dus tien nieuwe binnenkomers. En de eerste op 26 februari kwam binnen op 40. You're saying, the who... op 26 februari 1965 de Who en can't explain en nu op 36 de Amerikaanse band Goldie and the Gingerbreads Goldie zo heette de zangeres die heette Genia Goldie Zelkiewicz en de Gingerbreads komt van uh, de drumster Ginger Panablanco en Panablanco is wit brood. nou, hebben we dat ook weer geleerd Goldie and the Gingerbreads nieuw op 36 met Can't You Hear My Heartbeat Ze vraagt of ik niet wil meezingen. Dat is het niet zo prettig voor de buren. <laughs> nou, daar geven we graag een volg aan natuurlijk. Dan doen we gewoon de microfoon uit. Oké, okay, dat was Gengi, uh, Goldie in the Gingerbreads. Can't you hear my heartbeat? Nieuw 36. En drie plaatsen hoger vinden wij PJ Proey. en I apologize. I'm sorry. I am so sorry. What more can I say? Never knew how much, darling, that you meant to me. But did I did, I went away. And sweetheart, it's my fault. It's all my fault. I made you cry when I said a goodbye. I'm sorry from the bottom of my heart, dear. Mm -hmm, I apologize, and if I told you. hij beroemd werd, heeft hij nog demootjes ingezongen voor Elvis Presley. Nou, het is toch nog een beetje goed gekomen met hem. PJ Proby, nieuw op 33, maar I apologize. Eén plaat, plaats hoger uh, staan de Pretty Things, en als ik het mij goed herinner heb ik die 19 februari nog gedraaid, deze plaat. Maar hij staat nou nieuw in de top 40, dus dat moet weer. The Things, en honey I need... Het waren de Pretty Things en Honey I Need, nieuw op 32. Een plekje hoger op 31 staat Twinkle, helemaal wereldberoemd door Terry. En ze had natuurlijk een follow-up van Terry en dat was Golden Lights. En die was goed voor een top 40 notering, maar hoog kwam de plaat niet, niet. Nieuw op 31, Twinkle met Golden Lights. 30 Golden Lights van Twinkle. En na deze plaat was de carrière van Twinkle... al een beetje uitgetwinkeld, zou ik maar zeggen. De dame die nu komt, die had een wat grotere carrière. Nieuw op 17, Sandy Shaw. I'll stop at nothing. one. My heart set on For me he is The only one I need him wanting me I've tried hard Stop as hard can be and someday De positie van Chris Andrews, I'll Stop At Nothing, Sandy Shaw, nieuw op 17. En de hoogste die we binnenkomen van 26 februari eh, 1965 was een van Hermits Hermits en Silhouettes, nieuw op 13. De klapper van de week! Tot De nieuwe binnenkomer van 26 februari 1965. De heren van de Hermits met Herman samen en Silhouettes. Dan gaan we nu naar de nieuwe binnenkomers van 5 maart 1965. 50 jaar geleden en dat waren er maar drie. Daar zijn we dus gauw klaar mee. Op uh, nummer 35 kwamen we binnen de heren van Unit 4 Plus 2. En hun grootste hit Concrete and Clay.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 35, de Unis 4 plus 2 met uh, concrete en clay. Eén plaats hoger, Georgie Fame. Die had net een nummer 1 is gehad met Yeah Yeah. En dan is het altijd moeilijk om een uh, follow-up te maken die net zo goed is. Is ook niet gelukt, maar wel goed voor een top 40 notering. Nieuw op 34 Georgie Fame en in the meantime... Someday baby gonna hit on you And together we will live life through But in the meantime such a lean time booty You'll have a hard time Because I wanna live it all this way That's why I gotta change my style You say, give up my gals and wine So you can see I'm gonna need some loving in the meantime I'm gonna need some catching in the meantime I'm gonna be a meantime man Oh pretty baby I've always been His hand. No one can change me. But if you You better En in de meantime, I'm gonna be meantime man. I'll see you in the meantime. You have a hard time. You'll be while I'm opvolger van Yeah, Yeah. In the meantime, dit was uh, Georgie Fame. De hoogste nieuwe binnenkomer. Niet zo heel erg hoog, maar dat werd toch wel een knijter. Nieuw op 31 en daardoor ook. De klapper van de week. Chuck, Chuck Perry en School Days uit 1957. Zijn we toe aan de tip van Willem? En die komt van het album Traveling Wilburys nummer 3. En het was hun tweede album. Hoe kom je dan op 3? Nou, dat was een grapje van George Harrison. Hij zei: laten we ze een beetje lekker in de warm maken. Is gelukt. De groep bestond op dat moment uit George, Bob, Tom en Jeff. Want Roy, die was er niet meer bij, die was inmiddels. Overleden helaas. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty en Jeff Lynne. En van die Traveling Wilburys 3 heeft Willem uitgekozen als tip voor deze week. You took my breath away. Klinkt heel goed natuurlijk, maar dat is niet wat ik wilde draaien. Dat gaan we zo meteen wel even doen. Drinks Uiteindelijk de tip van Willem, You Took My Breath Away... uit 1990 van de Traveling Wilburys van het album Traveling Wilburys No. 3. En als extraatje kregen we She Is My Baby. Ook niet verkeerd natuurlijk. Um, we gaan even iets draaien wat volledig anders is. Maar ja, daar staan we onbekend natuurlijk. Uit 1967, de bekende Roland W. Nee, dat is niet de naam uit het politiedossier. Maar het is een artiestennaam en het heet Monia. mo no. Roland W. met Monja, waarschijnlijk ook een kennis van Willem H. en Denny K. Weet ik veel, maar die hebben geen hits gehad. laten we het daarop houden. Dit was Monja uit 1967 en dit is een heerlijk instrumentaaltje. Even lekker relaxen. Mercy, mercy, mercy. Merci, merci, merci, merci. Thank you. Thank you, merci, merci, merci. En dat was Cannonball Adderley. En uh, Emerson, Lake en Palmer... die brengen ons even naar het nieuws van drie uur. En dan zijn we weer terug... Met, na het nieuws in de boodschappen... met de tweede uur van Matchbox. Tot zo.